Eerste vergissing van Ilsman en hem dan in te pikken. Intussen. hoe oh ja. ja, je waard. Ja, Zijn we Mijn nieuwsletje? Ilsman is omtrent één uur per taxi in El mechico mexico aangekomen. Hij is er binnen gegaan met een sleutel, alsjeblieft. Hij is er tot nog toe niet buiten gekomen. Mm. Geef me maar even het lijstje met de zwaarste verdachte, wil je niet? Ja, als jij straks. Naar je werk gaat, is het best dat je uw naam uit het hoofd kent. Pepita en Hernando Ibanez, uit Baters, El Salon, Mexico. Waldo Bennett, leider Zarzuela Mexicana. Mercedes González. Oh, oh ja, uh, die dame die je absoluut spreken, wou een Bennett te maken, of niet soms? Ja, ja. Um, Garcia Cabazon, sterdansers. Loco? Hmm. Jimmy Brand, een oude bekende van de jaart, en Stepan Stepanovich Ivanovski, dansmeester. Hm. Ja, Johnny, kom er maar in. Ene mevrouw Ibanez. Mevrouw Wie? Wie? Nou, het is juist mijn schuld, niet hoor. Bepita heet het mens en ze ziet er Spaans genoeg vooruit. In orde, Johnny. Laat één ogenblikje wachten. Ja, meneer. Eddie, maak alsjeblieft dat je wegkomt. Ze mag je niet herkennen. kom vooruit. In ja, tussen ja. de tussendoor. Wacht nog even, Johnny. Ja, Oké, okay. laat maar komen. Mevrouw Ibanez. Prettig met u kennis te maken, mevrouw Ibanez. Wel, nou, gracias dat u mij hebt ontvangen, meneer Holland. U bent toch meneer Holland? Ja, ik zie niet in hoe ik dat zou kunnen ontkennen als u eenmaal de weg hierheen hebt gevonden. Maar hoe hebt u dat gedaan gekregen? Uw man kent me als inspecteur Sanders, maar u kent me helemaal niet. Tijdens het onderzoek werd u er iets verontrust. <laughs> Mercedes Gonzales is een goede vriendin van me. Oh, ja, dat heldert heel wat op. Mercedes heeft ontdekt wie ik ben en ze heeft het u verteld, nietwaar? Ik heb mijn man Hernando vanzelfsprekend dadelijk op de hoogte gebracht. En ik moet zeggen dat hij het jammer vond dat hij dat niet eerder had geweten. Waarom? Dan had hij u heel wat hartelijker ontvangen, heeft een paar van uw boeken gelezen en vindt ze erg aardig. Dank u. Hij zou helemaal geen bezwaar gemaakt hebben, omdat u bij het onderzoek aanwezig was. Hm, dat vind ik erg prettig. Wanneer ik senor Ibanez nog eens ontmoet, praten we daar nog wel eens over. Esprendido, het is precies om u deze gelegenheid te bieden dat ik naar hier gekomen ben. Hoezo, mrs Ibanez? U moet weten dat het winterseizoen in het Salon, Mexico, half mij ten einde loopt. Uw man heeft me niet alles uitgelegd. Bueno, dan weet u ook dat we verlof nemen tot half juni. Ja. Vanavond is de sluitingsvoorstelling. Dat verlof brengen we gewoonlijk door ons landhuis in het zuiden in Littlehampton. En de keus? Sissy? Yes, yes. Op een tiental kilometer van Warting. Juist. De leden van de Zarsvilla Mexicana, die geen extra engagementen hebben, gaan er gewoonlijk met ons mee. We zijn net één grote familie. U begrijpt dat vreemdelingen in een vreemd land graag met elkaar in contact blijven. Ja, dat lijkt me inderdaad wel prettig. Hernando en ik zouden er prijs opstellen als u ook van de partij wou zijn. Ik? Maar dat gaat toch niet? ken die mensen helemaal niet. En ze zouden zich voelen alsof er een speurhond in het midden was. Kijk, Wie recht in zijn schoenen staat, hoeft immers niks te vrezen. Als hij van de politie moest zijn, zou we het, het natuurlijk minder prettig vinden. Maar nu we weten wie u bent. En bekend u het maar eerlijk, Zou u niet graag een oogje in het zeil houden? spreken. Ja, uw voorstel is heel aanlokkelijk, maar nog eens... ik zie niet in hoe ik... Eh, en bovendien niet, ik ben gehuwd. Miracoloso. Dan brengt u uw vrouw mee. Mag ik haar zelf uitnodigen? Dan hebben we meteen kennis Ja, gemaakt. maar uh, op het ogenblik is ze uh, is niet thuis. Uh. Meneer Holland, ik wil u niet langer van uw werk houden. Laten we zo afspreken. U komt met die vrouw naar Little Hampton. Maandagavond omstreeks vijf, voor het avondeten. Mocht u van gedachten veranderen, dan belt u ons nog wel even op. Bueno? Bueno. Ja, gaat u maar. En ik breng u wel tot buiten. Hier erg aardig, meneer Holland. Ja, dat gaat wel, dat gaat wel. U vergeet toch vooral niet mijn groeten aan uw vrouw over te brengen? Nee, dat zal ik me dus slechts niet vergeten, meneer Dibaneis. Meneer Holland, ja. is die zaak met de telegrammige neergeslagen besteller werkelijk van zoveel belang? Mm, dat gaat wel. Maar maak u zich maar geen zorgen? O, u bent met de wagen, zie ik? Ja, met onze camionet. We vervoeren er gewoonlijk toneelrequisieten mee. Meneer Holland. Ja. Is het waar dat de Salon Mexico door de politie in toog werd gehouden? Ah, daarvan weet ik niets, mevrouw. Uh, ziet u, ik was maar net buiten gereden toen men me staande hield. Toen ik echter zei dat ik op weg was naar u, liet men me verder rijden. Ik heb nogthans het idee dat iemand met per auto een eind gevolg Dat is mogelijk, mevrouw. Maar ik zeg het u nog eens, maak u zich maar geen zorgen. Wel dan? Denkt u om onze afspraak? Goed. Hé, hey, nog eens. Wel bedankt. Ja. Begroet de Arsenio Ribaleis. Bueno. Wel nog. Wel, wat wist je te vertellen? Ik? Oh, dat is een hele geschiedenis een vrouwtje overigens. En zeer gedistingeerd. Weet je dat dit gedistingeerde vrouwtje niet alleen in de wagen zit? Toch wel. Ik heb er de niet die wat anders zien inzitten. Johnny en ik hebben de wagen vanuit de keuken even bekeken, zonder er veel aandacht aan te schenken. En het was wel jammer. Jammer? Waarom? We kregen namelijk de indruk dat er iemand achteruit de wagen is gekomen en er vandoor is gegaan, meneer. Wat? Kom, vertel nu geen onzin. Dat is Zelfs behalve onzin, Nick. Ja, we mogen niet zeggen dat we hem eruit hebben zien komen, maar ik zou niet weten waar hij anders vandaan kwam. Plots stond hij daar aan de overkant van de straat en hij maakte dat hij uit de voeten kwam. Dat is gek. Maar kom, liefje, aan het werk terwijl we daar nog over nadenken. We gaan namelijk morgen op reis. Op reis? Hm? Zeg, weet jij geen ander grapje te verzinnen op zondagmorgen? Het is wel jammer dat u de afwachtende houding hebt moeten prijsgeven. Nu zijn ze gealarmeerd. Nu weten ze dat het om meer gaat dan om een neergeslagen telegrambesteller en een geheimzinnig telegram. Ik vrees dat we met een stel te doen hebben dat heel wat beter ingelicht is dan wij denken. Trouwens, toen Walto Bennett bekende dat hij Johnny neergeslagen had en wij er de spons overvechten, ...moeten ze wel gevoeld hebben dat er heel wat op het spel stond. Ja, dat is vanzelfsprekend allemaal waar, maar... Een ogenblikje, Holland. Je weet nog lang niet alles. Oh. Gisteren, zondagavond, ging de slotvoorstelling. Vanavond, vijf uur, zit het hele gezelschap... ...in het landhuis van Ibanez in Little Hampton. En ik ook. Gelukkig maar. Dat is dan een meevaller. Een meevaller? Of een zeer fijn opgezette list? Ook mogelijk, maar... ...laat me verder gaan. Zeg me eerst... Wat eerst maar wist te vertellen, ze Brendan. Maar daar gaat het juist om, Nick. Hij is weg. Weg? Ontsnapt uit het El Salon Mexico? Ja, ik schaam me wel een beetje dat ik het moet bekennen. Omdat vanavond iedereen er van door is, besloot ik vanmorgen uit mijn schulp te komen... ...en een huiszoeking in El Salon Mexico te bevelen. Ja, je weet hoe moeilijk dat gaat als de eigenaar van het perceel van huis is. Laat me je zeggen, Holland... ...dat we dat theater met de fijne kam hebben uitgekamd. Maar Howard Ielsman, die er in de nacht van zaterdag op zondag is binnengegaan, hebben we niet gevonden. Maar dat is toch te gek. Dan zijn uw waakzaamheid even verslappen. Nee, geen minuut. We hebben er zelfs gespecialiseerde mannen aangezet. Er is ook geen ontvluchting over het dak, langs een achter- of een zijuitgang, of, of hoe dan ook mogelijk. Maar Ielsman is weg. Rook opgegaan. Ja, ja daar is er maar één mogelijkheid. ...heeft vanaf het gebouw verlaten samen met de werklieden en enkele artiesten. Na afloop van de sluifte... Onmogelijk. Er werd nauwkeurig boek gehouden van een aantal personen dat in en uitging. En een eenvoudig aftreksommetje kunnen we heus wel maken, Holland. Integendeel, met wat jij denkt... ...spijt het me nu dat ik niet eerder tot actie ben overgegaan. samen. Nou, zoals u ziet, zei ben ik wel tot de actie overgegaan. Goeie hemel, Ellie. Zeg, ben jij dat werkelijk? En hoe vind je mijn schat? Maar, Ellie...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 Daarom heb ik mijn haar laten knippen en zwart verven, een donkerbruine pancake aangeschaft en een paar <lacht> grote oorringen gekocht. Donna Hollandessa, mijn compliment. Dat is beslist een zwaarteklap die het boed of mysterie me geven kan. Zeg eens, Ellie. <lacht> ja. Je bent er toch zeker van dat je dat niet gedaan hebt om al die warmbloedige Mexicanen <lacht> het hoofd op hout te brengen? <lacht> nooit kunnen denken dat zijn joribane zoveel goede smaak had voor het inrichten van kamers. Ja, dat ja, ja, was wel mee. Denk jij werkelijk dat er on, onder al die sympathieke lui misdadig misdadiger rondloopt, Nick? Oh, ik kan het haast niet geloven. Ik vond het jammer dat ze naar bed wilden. Zeg, luister je naar me? Ja, ja, ja, ja. Ik, ik luister liever. Maar ik, ik ben doodom van de slaap. Oh, de zeelucht heeft hij te pakken. Een heel verschil met Londen. Wat een zaligheid. Wil je de balkonramen helemaal openzetten, liefje? Ja. Wat zeg je, Ellie? Of je de balkonramen helemaal... Pel. Helemaal wat? Openzetten? Nick. Nick! Dat is zijn maar samen, Ellie. Praat door. Nee, stil. Kom hier, Nick. Wel, wat scheelt er Nick, nu? er is iemand in deze kamer...